4 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Het Duitse parlement steunt de plannen van bondskanselier Merkel om het Europese noodfonds te versterken. In de Bondsdag kreeg Merkel ook steun van de oppositie. Ze kreeg 503 van de 596 stemmen. Merkel zei in de Bondsdag dat Europa met de euro een stabiliteitsunie moet zijn en dat de Duitse welvaart nauw is verbonden met Europa. Daarom moeten volgens haar daadkrachtige besluiten worden genomen... zoals het versterken van het noodfonds EFSS. De steun van het parlement voor Merkels aanpak... was nodig voor de eurotop vanavond. In Brussel komen rond zes uur de regeringsleiders van de 17-eurolanden bijeen... voor cruciaal overleg over maatregelen tegen de schuldencrisis in Europa. Staatssecretaris Steven wil dat tienduizenden mensen meer hun straf uitzitten. Volgens hem zijn er nu zo'n 50.000 veroordeelden die hun straf ontlopen dat ze op de vlucht zijn of omdat hun woon- of verblijfplaats onbekend is. Teven neemt allerlei maatregelen om dat aantal terug te dringen. Als je straks komt omdat je ergens heen moet en je moet gebruik maken van je burgerservicenummer. En je moet bij de overheid je rijbewijs verlengen of je moet je paspoort verlengen. Of je identiteitskaart aanvragen en al dat soort situaties. Er zijn nog wel meer voorbeelden denkbaar. Dan zullen we het iets moeilijker moeten gaan maken voor mensen. Om te zorgen dat dit soort straffen ook worden uitgezeten of worden betaald. Steven benadrukt dat het voor de geloofwaardigheid van het schafrechtsysteem belangrijk is dat vonnissen worden uitgevoerd. Nationale kinderombudsman Dullaert is geschokt door het besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro het land uit te zetten. Volgens Leers zijn er geen argumenten om voor Mauro een uitzondering te maken op het beleid. Dullaert vindt dat de beslissing in strijd is met het kinderrechtenverdrag. Men heeft hem hier eerst laten hechten in een pleeggezin, hem laten studeren en nu hij volwassen is wordt hij uitgezet. Dat is tegen het verdrag van het rechten van het kind. En ja, het is niet humanitair wat hier gebeurt. De advocaat Van Mauro zegt dat hij eerst het Kamerdebat van morgen... over de kwestie afwacht. Is de uitkomst daarvan negatief, dan stapt hij naar het Europese Hof... in Straatsburg, wegens schending van het kinderrechtenverdrag. Op het Museumplein in Amsterdam is voor de rest van de dag... een noodverordening van kracht. Die is afgekondigd om nieuwe rellen tussen Turken en Koerden te voorkomen... vertelt de burgemeester Van der Laan. Omdat er... Uh... Veel aanwijzingen zijn dat er uh, allerlei mensen van plan zijn vandaag op het museumplein te komen rellen, zoals zij dat uh, noemen. Het wordt verboden uh, om daar samen te scholen. Ter handhaving van de openbare orde is dat een ter beperking van gevaar. Die geldt van twee uur vanmiddag tot uh, twaalf uur vanavond. Er is extra politie op de been. Zondag werd er ook gedemonstreerd... en toen werd na afloop een Koerdisch centrum aangevallen. Veel Koerdische en Turkse organisaties hebben hun achterban opgeroepen... vandaag niet naar het museumplein te komen. Amy Winehouse is overleden aan een alcoholvergiftiging. Ze had een promilage van bijna 4,2, zoals uit onderzoek gebleken. De zangeres overleed eind juli in haar appartement in Londen. In de woning zijn drie lege wodkaflessen gevonden. In de weken voor haar dood had Winehouse juist helemaal niet gedronken zijn geen sporen van drugs in haar lichaam gevonden. Amy Winehouse kampte jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving. Het weer. Vanavond klaart het steeds meer op. Morgen is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Vrijdag en in het weekend is het droog, met vooral zaterdag veel zon. ABB Verkeersinformatie. De opvallende file staan vanmiddag vooral in het zuiden van het land. Het zijn er nu 16 in totaal. De enige file die opvalt in de Randstad staat bij Utrecht. Op de A27 vanuit Breda, bij Houten 2 kilometer. Daar is de spitsstrook dicht omdat er een kapotte vrachtwagen op staat. Op de A58 Tilburg-Eindhoven is veel vertraging tussen Moergestel en Best. Er staat 10 kilometer file, alleen de vluchtstrook is open. Volgens Rijkswaardstad gaat dat nog zeker een uur duren. En daarom is het verstandig om om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2.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 Of hou het kort, een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. Kijk op laatjenietafleiden.nl Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 5008 op PeugeotWebstore.nl Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO. speciaal blok Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf nog bij u op deze zender Radio 1. En ik ga contact maken met Straatsburg. Als het goed is, zitten daar in het gebouw van het Europees Parlement... de leden van ons Euroforum, Corine Wortman... lid voor het Europees Parlement van het CDA. En Bas Eickhout, goedemiddag, lid van datzelfde parlement... maar dan voor GroenLinks, ook goedemiddag... Goedemiddag. En Fred Stroobans, VPRO's Europa Watcher, zit bij hen. Dag Fred. Ja, even goedemiddag. Goedemiddag. Um, voordat wij gaan praten natuurlijk over inhoudelijk... over die top die vanavond in Brussel wordt gehouden. Overigens, maar eventjes terzijde. Het Europees Parlement zit in Straatsburg. 450 v kilometer ervan. Zeker. En, uh, of geklokt uh, op de auto. Ja, geeft dit niet, ja. uh, Fred. Maar natuurlijk ook mevrouw Wortman en meneer Eickhout... een beetje een onmachtig gevoel. Jullie zijn toch het controlerende orgaan van Europa. En zo meteen sluiten de regeringsleiders zich op in een kamer. Deur dicht. En 450 kilometer verderop kunnen... Jullie gaan zitten wachten wat eruit komt. Mevrouw Wortman. Ja, dat zeg je wel wat. En dat hebben we er net ook, dat we er net ook uh, even van de heer Verhofstadt uh, gehoord natuurlijk. Ja, die, we, die um, hadden alle, we... Het alle vorige... aandacht was uh, vanmiddag gevestigd op de boendestaak in Berlijn. Mm -hmm. uh, en niet op het Europees parlement. Het Europees parlement controleert in, uh, in wezen uh, de Europese commissie. Maar het Europees parlement kan de regeringsleiders niet controleren. Dat is het probleem. Dat is het probleem van Europa, mevrouw Wortman. Dat heeft meneer Verhofstadt eerder in onze uitzending al eens even fijntjes benadrukt. Nou, het is belangrijk uh, dat de, de regeringsleiders vanavond de besluiten nemen. En morgenochtend hebben we in dit parlement een debat waarin uh, voorzitter Van Rompuy en voorzitter Barroso verantwoording komen afleggen... van wat er vannacht besloten is. En hebben we daar hier een uh, debat over. Mm -hmm. En uh, by the way, uh, dit parlement heeft medewetgevende macht... die hard nodig zal zijn om verdergaand die macht van die Europese Commissie... wat ook Nederland wil, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Want Merkel en Sarkozy uh, die zijn daar eigenlijk uh, nog steeds uh, op tegen. Ja, en die zijn tot nu toe, uh, meneer Eickhout, wel een beetje uh, uh, de baas. Ze lijken meer de baas van het Europees parlement. Wat dit tweespan uh, bedenkt, nou ik wil niet zeggen gebeurt... maar in elk geval, zij zijn de enigen uh, uh, die de leiding in handen lijken te hebben. Ja, al die mensen in Nederland die altijd bang zijn voor het meer Europa die moeten dus heel goed uh, zich realiseren... dat de macht op dit moment niet in het Brusselse van Europa ligt... maar inderdaad meer in de hoofdsteden van de lidstaten. Mm -hmm. En als we die constructie houden zoals die nu is... dan zal Den Haag meer naar Berlijn en Parijs moeten luisteren. En volgens mij is dat ook het belang van Nederland juist... dat er meer macht komt in Brussel. Want dan hebben wij als Nederland meer in te brengen... dan vaak nu luisteren naar wat Parijs en Berlijn onderling bekonkelen. Ja, Bent u dat eens, mevrouw Wortman? Uh, ja zeker en ik heb het zelf ook uh, ondervonden omdat ik namens uh, ons parlement heb onderhandeld met de regeringsleiders en dus juist met Sarkozy gesteund door Merkel mm -hmm. over onafhankelijk begrotingstoezicht waarbij ja. we veel hebben binnengehaald. Maar wel omdat wij medewetgever waren en onze pootstijf stijf hielden. En wij moeten nu verder op die weg. Uh, en de, ook daar zal dit parlement weer als medewetgever de bondgenoot zijn... van landen zoals Nederland en Finland en anderen... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, nog even, Fred, voordat, voordat ik jou ga vragen om nog even neer te zetten... waar ik inhoudelijk precies over zal gaan vanavond. Uh, ja. Berlusconi, de uh, leider van Italië, is door uh, zijn collega's... onder ontzettende druk gezet dat hij nou eindelijk echt haast moet maken met een plan op papier, dat moet er vanavond liggen... dat ligt er ook, hebben we al begrepen, dat van, van grote hervormingen. Over, en nou, nou is er een bericht dat hij uh, tot die hervormingen is gekomen... dat hij de mensen in, in het parlement, vooral zijn coalitiepartner, mee heeft gekregen. De, de, uh, de pensioenleeftijd heeft hij uh, binnengehaald... door volgens uh, geheime stukken te zeggen... oké, okay, dan stap ik eind van het jaar op... als jullie nu instemmen met deze draconische maatregelen. Dat zou dus ja, ja, betekenen exit Berlusconi. Nou, dat is gepubliceerd door twee Italiaanse kranten vanochtend... die die geheime documenten in handen gekregen zouden hebben. En daarin zou dan gestaan hebben dat Berlusconi... inderdaad het op een akkoordje heeft gegooid met de Lega Noord... dat hij begin volgend jaar, in januari, zou opstappen... en dat daarna, daarna dus uh, vervloede verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Maar ondertussen... Uh, heeft een woordvoerder van Berlusconi in, uh, in Rome gezegd... Uh, dat dit allemaal niet klopt en dat dit uh, geruchten zijn, maar dat er niks van aan is. Hmm. Mevrouw Wortman, nou. uh, hoe zou u het vinden als, als hij plaats zou maken voor iemand anders, Berlusconi? Ik geloof dat, dat zijn partij in dezelfde fractie zit als, als, als het CDA in het Europees Parlement? Nou, hij is wel zo ongeveer uitgeregeerd... En ik was uh, afgelopen zaterdag bij de top van de EVP-regeringsleiders, en daar is die al uh, stevig onderhanden genomen door uh, mevrouw Merkel en door de anderen. Mm -hmm. Want uh, als hij in, in, onder, hoe bedoelt zaken... u? Oh, zo onderhanden genomen. Nou, ja. euh, nog net niet zo letterlijk als in het uh, Italiaanse parlement. Ja, maar daar hebben ze het geknokt. Ging, ja, ja daar, daar, ging het, uh, daar gingen ze op de vuist met elkaar. Maar dat ging iets beleefder. Maar de taal uh, die, uh, liet geen enkele uh, onduidelijkheid. Mm -hmm. uh, Berlusconi uh, uh, moet in Italië orde op zaken stellen. En als dat niet lukt en die kant lijkt het op te gaan... Ja, dan moet plaats plaatsmaken. Want het is uh, slecht niet alleen voor uh, de toekomst van Italië... Maar het uh, raakt ons allemaal, want we hebben al genoeg instabiliteit in Europa en hij moet echt wat dat betreft orde op zaken stellen. Is inderdaad Bas Eickhout Italië ook nog wel een tikkend tijdbommetje? Is het zo, zo gevaarlijk als het lijkt? Nou, Het is in ieder geval, Italië is Itali Itali de derde economie van de eurozone ja. en als dat land gaat wankelen, dan hebben we echt een groot probleem. Dus het is absoluut, als je kijkt naar de Italiaanse economie hebben ze heel veel potentie. Uh, wat er eigenlijk nu het grootste probleem in Italië is... is de politieke elite, waar eigenlijk niemand vertrouwen in heeft. Uh, helaas is er ook geen uh, stevige oppositie... waarin je als Italiaan op een andere partij kan stemmen... als je van Berlusconi af wil. Hmm. Dus die politiek is heel instabiel. En dat is eigenlijk een veel groter probleem in Italië. En dat maakt de markten dan weer zenuwachtig... dat dus die politiek niet in staat is tot de juiste besluiten. Maar dat lijkt een beetje Daardoor... op Europa in het klein. Uh, ja, nou eigenlijk, ja, het is soms, hetzelfde soms... probleem. Nou ja, soms kan je dat zeggen dat Italië... is natuurlijk ook nog maar een redelijk jonge natie, 1870. Dus in die zin uh, moeten zij ook nog wat groeien... in hun politieke volwassenheid. En Berlusconi zeker, maar ook al de oppositie. En het wordt nu echt belangrijk dat wij in Italië... een rustig, stabiel uh, regering gaan krijgen die hun maatregelen gaan nemen die nodig zijn. Want op mm -hmm. zich de economie is echt, echt anders dan de Griekse economie. De ja. Griekse economie zit echt helemaal kapot. En je moet dus proberen niet Italië... in die, die maalstroom van Griekenland mee te laten scheuren. Want dat is op zich economisch niet nodig. Maar politiek snap ik de onrust. De cruciale top vanavond, Fred. Uh, een vraag jou ja. om nog even helder... Uh, zonder in detail te treden neer te zetten... wat ze daar vanavond nou eigenlijk moeten gaan verzinnen. Waar moeten zij mee naar buiten komen? Nou ja, de, uh, jouw vraag impliceert het antwoord. Hè? Die eurocrisis is tegelijkertijd ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook simpel. Kijk, mm -hmm. um, laat ons eerst even misverstand uh, rechtzetten. En nou, dat heb ik niet verzonnen. Uh, een heleboel uh, economen hebben daar al heel lang op gewezen. Geen enkel euroland heeft nog een eigen munt. Bijvoorbeeld de Nederlandse bank, die drukt geen euro's. Zoals Californië bijvoorbeeld ook geen dollars drukt. Nou, de Europese Centrale Bank in Frankfurt, die drukt de euro's. En alleen zij kan, die bank kan dat doen. Nou, wat betekent dit in de praktijk? Dit is eigenlijk een horrorverhaal. Want bijvoorbeeld de Nederlandse bank, die kan nooit tegen investeerders in Nederlands staatspapier zeggen... dat wat er ook gebeurt, ze hun geld zullen terugzien. En waarom niet? Nou, precies omdat de Nederlandse omdat wij het niet bank meer euro maken. niet kan drukken. Niet wat kan drukken en nou ja, wat zijn de financiële markten in de gehele wereld nu gewend? Dat centrale banken, bijvoorbeeld zoals de Federal Reserve in Amerika... of de Bank of England of de Japanse centrale bank zeggen... wat er ook gebeurt, u ziet altijd uw centen terug. Desnoods drukken we er geld bij. En dat maakt natuurlijk nu? dat de markt ja. vertrouwen houdt. Precies. Okay. Maar wat gebeurt er nou in Europa? Die Europese Centrale Bank die mag dat eigenlijk niet van het verdrag van Maastricht. En de Duitsers hebben een broertje dood aan de geldpers. En uh, uh, bondskanselier Merkel heeft dit nog eens herhaald vanmiddag in de boendestaak: Dat onder geen enkel beding in de toekomst de ECB, dus de Europese Centrale Bank, weer in beeld mag komen om obligaties op te kopen of om geld bij te drukken. Nou, dat is heldere taal. Dat is helder maar dat taal. staat wel lijnrecht tegenover... wat een aantal andere regeringsleiders vindt. Ja, nou ja, precies Dus wat Frankrijk gaat er vanavond die... gebeuren? Nou, wat er vanavond gaat gebeuren, een trucje. Ze hebben een trucje bedacht. En dat trucje bestaat in een enorm ingewikkelde constructie... waarbij dus dat Europese noodfonds in de toekomst eigenlijk een soort... Europees Monetaire Fonds uh, moet worden. En we hebben daar straks meneer Verhofstadt te horen vertellen hoe dat gaat met garanties. Hè. Ze gaan obligaties van zwakke ja, landen zoals de Spanje garanderen. Maar wat ze bijvoorbeeld ook kunnen doen... is nog een apart fonds daarnaast creëren... waardoor je dus geld bijvoorbeeld... van andere partners. China bijvoorbeeld kunt aantrekken. En ik heb ondertussen gehoord dat China in de running is... om daarin uh, te, investeren. te investeren. Nou, en gisteren in het Europees parlement... zei de leider van de socialisten... de heer De Duitse, de heer Schulz... van kijk eens, misschien lukt dit wel... want misschien creëren we op deze manier... een financieel finansproduct. Dus... Misschien hè, gaan we als Europese Unie een goed financieel product creëren op één voorwaarde dat de markten erin geloven. Okay. En wat is nou zo simpel aan het hele verhaal? Als vanavond de markten vertrouwen hebben in de ingewikkelde constructie die we zullen hebben bedacht, dan zijn we gered. Hebben de markten daar geen vertrouwen in, nou ja, dan kunnen we dat schudden. Mevrouw Wortman, Corine Wortman, deze heldere uitleg van Fred. Bent u het daarmee eens en wat denkt u? Komen ze naar buiten en gaan de markten zeggen wij vertrouwen dit? Of zitten we met de gebakken peren morgen? Nou, uh, ik heb uh, daar eigenlijk wel vertrouwen in. Al zullen alle details uh, van, vanavond nog niet rondkomen, vrees ik. Maar wat belangrijk is, is dat met het belastinggeld... wat wij en ook wij Nederlanders nu als garantie stellen... dat we dat geld veel creatiever en effectiever gaan gebruiken... Uh, tegelijkertijd uh, is het de vraag of dat voldoende is. En daarom verwacht ik uh, dat de ECB uh, de rol die zij uh, nu hebben ingenomen... Uh, namelijk als het nodig is, uh, kopen wij staatsobligaties op. Dat zij die rol in zekere zin houden. Dus dat het wat dat betreft een oneindige garantie is uh, voor obligatiehouders. Maar niet op een manier dat zeg maar, de regeringsleiders kunnen zeggen... ECB, u moet dat doen. Want dan uh, is uh, het, het Amerikaanse model van zet de geldpers maar aan. Nou alsjeblieft, laat Sarkozy en Berlusconi van onze geldpers afbreiden. Ja, want wat dat heb ik geen enkele met, vertrouwen in. U bent het wat dat betreft met, met Merkel? Eens. Dat moet, die kant ja, moet je niet opgaan. Die kant moet je niet opgaan, gekoppeld aan het noodfonds, maar de, de eigen rol die de ECB in de afgelopen periode heeft ingenomen, inge en dan gaat het ook over behoorlijk wat biljarden, die moet als achtervang en dat verwacht ik ook er wel blijven, maar daar gaan de regeringsleiders niet over. Dat is aan de ECB. Ja, en wie, en wie, wie gaat dan weer over die ECB, ja. de commissie of u? N Nee, de ECB, daar gaan uh, eigenlijk uh, alle, voorzi alle voorzitters van de centrale ja. banken over. Ja. Dat is Trichet, is daar nu de baas. En dat wordt Mario Draghi. Dat wordt een Italiaanse heeft... uh, baas, ja. Ja, maar wel een hele strenge Italiaan. Ja. Die bestaan ook uh, gelukkig. Ja, gelukkig en, maar. En, maar die heeft een, hebben een eigen beleid. En, maar dat beleid is dienend aan de uh, financiële stabiliteit in Europa. Mm -hmm. uh, en, uh, nou, en die rol hebben ze, vind ik, op een uh, verantwoorde manier ingevuld. Daarmee hebben ze wel de grenzen van hun taken opgezo opgezocht. Maar die, die rol moeten ze dus absoluut blijven vervullen, wat mij betreft. Maar nogmaals, daar gaan ze zelf over, maar zij kijken heel goed... dat hebben ze bewezen in het afgelopen jaar... naar wat nodig is voor de financiële stabiliteit in Europa. Ja, dus die garanties moeten blijven, anders geloven de markten er niks van. Bas Eikhout, wat verwacht u? Ja, maar dat geeft dus eigenlijk al aan het failliet van, van, de, van het politieke besluit dat we vanavond gaan krijgen. Want het gaat u zegt ook net als, als, als, als meneer Voorstad, het gaat echt om een politiek besluit hoor. Dit is het, het gaat, het, het gaat niet om, om, om de cijfertjes achter de komma's, dit is een politiek statement. Dit is absoluut een politiek besluit. En wat de politiek dus eigenlijk vanavond gaat zeggen is: wij durven het ECB geen rol te geven in het noodfonds. Maar wij weten eigenlijk dat dat noodfonds niet voldoende is. Mm -hmm. Dus blijven wij stiekem toch die achtervang nodig hebben van het ECB. Dus we geven ze geen formele rol. Maar ze moeten toch stiekem nog wel blijven inspringen. Waarbij er straks weer een Duitser waarschijnlijk uit de boord... uit het bestuur van de ECB stapt, omdat hij het niet mee eens is. Het klinkt omdat alsof wij... u dit gerommel vindt. Ik vind het absoluut gerommel. Dit wordt een politiek compromis waar niemand het meer heel goed begrijpt. Behalve als je echt je helemaal verdiept in de financiële producten. Mm -hmm. En eigenlijk is het een politiek falen dat je nu niet er eerlijk voor durft uit te komen dat de ECB hier formeel een rol in moet krijgen. En mevrouw Wortman zegt eigenlijk ook van die achtervang blijven we nodig hebben. Daarmee geeft zij al impliciet toe dat het huidige constructie gewoon niet voldoende zal zijn. Plus, en dat is dan nog ernstiger... aanstaande vrijdag gaat zeer waarschijnlijk de directeur van het EFSF... dat noodvans al naar China... om dus de Chinese investeerders binnen te halen. Oftewel, het falen van de politiek... is niet alleen dat wij niet eerlijk zijn over de rol van de ECB... maar we zijn ook nog straks afhankelijk van investeringen van China. Nou, sorry, wat mij betreft is dat dus niet een akkoord... waar de markten straks voldoende vertrouwen in houden. Mevrouw Wortman, reageert u daar eens op? Ja, uh, meneer Eickhout geeft een onjuiste weergave van wat ik uh, zou vinden. Want uh, ik denk dat uh, de, ik creatieve, ik de creatieve manier waarop uh, uh, nu uh, het noodfonds uh, wordt ingericht... waarbij het extra vuurkracht uh, krijgt, uh, dat, uh, dat is al een, een gigantisch pakket. Maar waar het mij om gaat, en daarmee reageer ik ook wat, uh, op wat de heer Stroband uh, zei... dat de financiële markten die willen uiteindelijk een absolute garantie. Maar waar gaat het om? Dan gaat het om woorden. Ja, dat, dat, is, dat gaat inderdaad om woorden, want als je kijkt naar de feiten van onze economie... als je kijkt naar onze werkloosheidscijfers... dan staan we er veel beter voor dan de Verenigde Staten. Maar ons bouwwerk, hè, ons eurobouwwerk, uh, uh, ons economische bestuursbouwwerk... dat is half af. En ja. daardoor moeten we nu creatieve oplossingen zoeken en, uh, en ik denk dat de regeringsleiders op de goede weg zijn nee. om die te zoeken. Was nee, ik, ik vind dus dat regeringsleiders eerlijk moeten worden. Hoeven niet creatief te zijn, want het probleem is niet zo heel groot. Dat fonds zal gewoon groter moeten worden. Als je dat helder besluit, maar dat durven we niet. Dat durven we niet aan de nationale parlementen uit te leggen. Zie mevrouw Merkel, die dat in de boende staat, niet durft te zeggen. Sterker nog, ze zegt, dat fonds gaat niet groot worden, maar vervolgens moeten we dan wel met een verzekeringsconstructie moeten we dat dan suggereren dat het groter is. Met China erbij moet het groter worden, omdat wij niet durven uit te leggen dat het beter is om een groter fonds te maken wat als een Bescherming zal zijn, een bescherming zal uitstralen. dat andere landen niet meer gespeculeerd op hun failliet gaat worden. Dat durven we niet uitleggen. En daarom gaan we nu een ingewikkelde constructie verzinnen. met verzekering. En het wordt nog interessant, want die 440 miljard. die nu in dat noodfonds zit. wordt dus eigenlijk een soort onderpand. voor een verzekeringsconstructie. Daarmee zijn wij die 440 miljard. eigenlijk feitelijk straks ook kwijt. Het wordt een hefboomfonds? Juist, het wordt een, het wordt een hefboomfonds. Oftewel, de markten Bartman? zullen dat. Nou. Zullen we dat zien als dat het weg is. En dat is anders dan dat je een fonds als een garantie geeft. Want dan heb je het geld als een garantie. Het is niet weg, maar het zorgt dat er niet gespeculeerd wordt... op een faillissement laatste, van welk land dan, nou dan ook. Nou, het, lijkt van dan. het lijkt wel... Het lijkt wel alsof meneer Eickhout uh, gewoon wil dat het niet gaat lukken. Ik denk dat het heel goed is. Onze fundamenten, lukken, onze mevrouw, fundamenten van onze Europa, die zijn heel stevig. En daardoor kunnen we het aan dat we met dit belastinggeld, die 400 miljard... dat we privaat geld gaan aantrekken. En ik vind dat we dat soort... Uh, wij staan daar stevig genoeg voor. Laten we dat alsjeblieft doen. Anders moeten Nederlandse, de Duitse, de, de Finse belastingbetaler... daar nog veel meer voor gaan bloeden. Fred, en als dat niet nodig is, is dat alleen maar... Fred, tenslotte, uh, we hebben nog een halve minuut. Als de leiders Beetje. naar buiten komen, gaat het dus eigenlijk alleen maar wat jij al eerder zei om de juiste woordkeus om de markt gerust te stellen. Ja, daar gaat het over. Hè. Het, het, het, het gaat er niet over of je zelf vindt dat je gelijk hebt. Je moet gelijk krijgen. En van wie moet je gelijk krijgen? Nou, van die verschrikkelijke financiële markten. Ja, zo is het. Zo is het en niet anders. We zijn hier nog lang niet over uitgesproken... maar voor vandaag in Villa VPRO wel even. Vanuit Straatsburg, Fred Strobands, VPRO Europa Watcher... Corine Wortman, lid van het Europese parlement voor het CDA... en Bas Eickhout, lid van hetzelfde parlement voor GroenLinks. Hartelijk bedankt en uh, maak er een mooie en spannende avond van...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 De Russische journaliste en activiste Olga Romanova. Zij vecht voor de rechten van gevangenen in Rusland. Haar eigen man, die verdacht werd van fraude, is nu tijdelijk op vrije voeten gesteld. Geert Grootkoerkamp volgt Olga, die doorgaat met de strijd voor de nog zittende Russen. Het zittende Rusland is een begrip aan het worden. Misha, het is of de vrijlating van haar man Alexei Kazlov Olga Romanova nieuwe energie heeft gegeven. Ze is voortdurend in de weer en laat geen gelegenheid onbenut om reclame te maken voor haar informele club. En om tekst en uitleg te verschaffen over het inhumane rechtssysteem in Rusland. Zoals hier tijdens een conferentie van oppositiegroepen in Krasnodar. De autoriteiten moeten niets hebben van deze conferentie. De politie is gekomen, groepen pro kremlin jongeren hebben de deelnemers uitgejouwd. En om duistere redenen is het licht meermalen uitgevoerd. Gevallen. We leren door ons werk hele goede mensen kennen en een heel goed land, zegt Olga. Een ander land, het echte land dat diegenen die ons besturen niet kennen. En we kunnen vaststellen dat we in al die jaren dat we in de gevangenis komen, in de strafkampen, zoveel goede mensen hebben ontmoet. Meer dan dat we tot dan toe ooit in ons leven zijn tegengekomen. Dat was in Krasnodar, een regio die na Moskou misschien wel het meest wordt geteisterd door corruptie. In Moskou gaan de wekelijkse bijeenkomsten van Olga's club gewoon door. De leden zijn mannen en vrouwen, van wie de meesten een naast familielid in de gevangenis hebben zitten. Het aantal belangstellenden neemt met de dag toe. Het is niet zomaar een club, het is veel meer een school waar alle deelnemers zich geleidelijk ontwikkelen tot bekwamen, zij het ongediplomeerde juristen. Ze bezoeken elkaars rechtszittingen met hun laptops en alle informatie gaat meteen het internet op. En ze kennen inmiddels alle ins en outs van het wetboek van strafrecht. We zijn 24 uur per dag bezig, zegt Olga. We kennen de agenda van elkaars processen en we bezoeken die ook altijd. Als er een proces is tegen de man van een vrouw met heel veel kinderen... dan beginnen wij een actie, geef papa terug uit de gevangenis. En we geven ook informatie over hoe dat gezin leeft... hoe de moeder leeft, hoeveel geld ze krijgt en hoe je van dat geld kunt leven... We beginnen een proces of we organiseren een happening met t-shirts en spandoeken. In feite, zegt Olga, hebben wij geluk gehad. Ze hebben alles van ons afgenomen. Wij hebben niets te verliezen. En we kunnen met opgeheven hoofd zeggen, je doet ons niks. Wat kun je nog meer van ons afnemen, wat nog niet is afgenomen? Wat kun je nog meer met ons doen? Waarmee probeer je ons bang te maken, met de gevangenis soms? Wij zijn in de gevangenis geweest, we hebben de gevangenis gezien. We zijn niet bang voor de gevangenis. Er zitten geweldige mensen, er zit een intelligent publiek. We zijn een publiek. Olga roept haar lot- en clubgenoten op niet bij de pakken neer te zitten... maar om alles wat er met hen gebeurt te zien als een bijzondere belevenis. Dat doet ze zelf ook. Het is Het een Je moet, zegt ze, die vermalen tijdens gevangenis ook zien als een avontuur. Luister dan, luister naar mijn man, luister hoe vol ons leven is van avonturen. We zijn allemaal voormalige Sovjetkinderen. We hebben allemaal de graaf van Monte Cristo van Alexandre Dumas gelezen. En nu, plotseling, ben je zelf de hoofdpersoon in een roman van Dumas. Jij bent de graaf van Monte Cristo, mijn man dan in dit geval. Het is geweldig om getrouwd te zijn met de graaf van Monte Cristo. En als je jezelf als het ware dwingt in zo'n roman van Dumas te leven... gaat hij ook een eigen leven leiden... en leidt hij je in de richting van de rechtvaardigheid. Want een roman die kan immers dus nooit in onrecht eindigen. Nee, roman niet, niet, niet. Maar, zegt Olga, in het boek gaat het natuurlijk allemaal wel wat sneller... dan in het werkelijke leven. Maar toch, zegt Olga, de gevangenis had er ook niet kunnen zijn. Maar wat veel erger is, zonder die gevangenis... ...hadden we als idioten kunnen leven, zonder te weten wie onze echte vrienden zijn. Maar dat hebben we nu wel geleerd. Als je kijkt naar je vroegere vrienden die je de rug hebben toegekeerd. De gevangenis is als een ziekte. Ze kijken naar je als naar een melaatse. Ze laten je niet binnen en ze willen niet met je praten... Wil... ...omdat je ze kunt besmetten met die gevangenis. Ah, is hoeft je het is. Maar Wat is het straks? Het is Dat was een reportage van Geert Groot-Koerkamp. En dit was Villa VPRO voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws... Lucella Carrasso met het Radio 1-journaal en Tim Overdiek, denk ik. Precies, die is er ook. Goedemiddag. Okay. We bestuderen zometeen de gezichten van de regeringsleiders... die het EU-gebouw in Brussel binnengaan... voor een uh, wederom belangrijke topontmoeting over de schuldencrisis. De vraag is ook vooral hoe, hoe Berlusconi daar aankomt. Het schijnt hm. dat hij altijd als laatste komt. Dat is een traditie in Europa. En verder aandacht voor het besluit dat uh, minister Leers heeft genomen... over Mauro Manuel uit Angola, die terug moet... Nou, dat en nog veel meer na het nieuws van half vijf. En daarvoor zit hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is nog steeds onduidelijk met welk pakket aan economische hervormingen Italië en dus Berlusconi vanavond naar de eurotop komt. Het land staat onder grote Europese druk om de schuldenberg aan te pakken. Eerder werd gesproken van een akkoord over verhoging van de pensioenleeftijd. Maar daarover blijkt nog steeds oneenigheid. In Duitsland heeft het parlement ingestemd met de plannen van bondskanselier Merkel... om het Europese noodfonds te versterken. In de bondsdag kreeg ze 503 van de 596 stemmen. Staatssecretaris Steven wil dat tienduizenden mensen meer hun straf uitzitten. Volgens hem zijn er nu zo'n 50.000 veroordeelden die hun straf ontlopen... doordat ze op de vlucht zijn of hun woon- of verblijfplaats onbekend is. Steven neemt allerlei maatregelen om dat aantal terug te dringen. Hij wil bijvoorbeeld dat mensen minder makkelijk een paspoort of een rijbewijs kunnen krijgen... En Amy Winehouse is overleden aan een alcoholvergiftiging. Ze had een promilage van bijna 4,2, zo is uit onderzoek gebleken. Zangeres overleed eind juli in haar appartement in Londen. In de woning zijn drie lege wodkaflessen gevonden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Van de meeste dagelijkse files is de drukste rond Rotterdam. In het zuiden van het land staat de opvallendste file. 13 kilometer op de A58, Tilburg naar Eindhoven. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Moergestel en Best staat die 13 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dan hou je alleen de vluchtstrook over. En het gaat volgens Rijkswaardstaat nog zeker een half uur duren voordat de rijbaan weer vrij is. Omrijden dus? Nou, dat kan via Den Bosch over de A65 en de A2. In het zuiden van het land is ook een opvallende file op de A76. Geleen naar Aken, vanwege werkzaamheden in Duitsland. Staat tussen Klappen-Ten-Essen en de Duitse grens 5 kilometer file. naar Duitsland kan beter omrijden via Venlo.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 Goedemiddag, ons vizier staat vanmiddag gericht op Brussel. Hier komen Europese regeringsleiders bijeen... voor weer zo'n belangrijke financiële top. De verwachtingen zijn extra hoog gespannen, sinds Duitsland en Frankrijk eerder beloofden... om vanavond definitief af te rekenen met de eurocrisis. Of dat voor het eind van deze uitzending al duidelijk wordt... Nou, dat lijkt ons niet, maar alles wat gelekt wordt... of alvast losgelaten wordt bij de deur... dat krijgt u van onze correspondenten. En econoom Allard Bruinshoofd van de Rabobank is te gast hier... ook vanwege de Italiaanse situatie... Ander nieuws, de 18-jarige jonge Mauro heeft vandaag te horen gekregen... dat hij echt terug moet naar geboorteland Angola. De Tweede Kamer praat morgen over dit besluit van minister Leers... straks de reacties en de politieke ontwikkelingen, met name bij het CDA. De toegangswegen naar het Museumplein in Amsterdam... staan vol met busjes van de mobiele eenheid. Ze proberen een treffen tussen Turken en Koerden te voorkomen. Wij zijn erbij in Amsterdam en de burgemeester reageert. Ook op veel andere plekken in het land en de wereld... tijdens dit Radio 1 Journaal tot half zeven. Eén voor één arriveer is op dit moment in de limousines... geëscorteerd door motoragenten. In Brussel, de Europese leiders. In Nederland werd gisteravond al een debat gevoerd over deze top. Maar in veel andere landen kwamen de parlementariërs pas vandaag bij elkaar. In Duitsland wist Angela Merkel de bondsdag ervan te overtuigen... dat het Europese noodfonds uitgebreid moet worden. Europa moet een stabiliteitsunie worden. We moeten die acute crisis bewältigen. En die feeler damit der Vergangenheit corrigeren. En we moeten gleichzeitig verhindern dat zich die crisis immer weiter op andere landen uitbreidt. Ze zijn het er in Duitsland dus over eens dat de crisis zich niet uit mag breiden. En de fouten uit het verleden moeten worden gecorrigeerd. Ondertussen moest premier Cameron in Londen zich erg inspannen om de euroskepsis daar een beetje te temperen. What is absolutely necessary this evening is to deal with the key elements of the Eurozone crisis, which is acting as a drag anchor on recoveries in many other countries, including our own. The key elements of that are decisive action to deal with the Greek situation, a proper recapitalisation of the banks, which hasn't happened uh, across Europe up to now, and the stress tests carried out haven't had credibility. But above all, the most important thing is the construction of this firewall, of this European fund, to prevent contagion taking place elsewhere. Cameron benadrukt dat, het, dat de eurocrisis ook het economisch herstel land tegenwerkt. En daarom wil Cameron, zelf ook sceptisch over de euro, zich toch inzetten voor het aanpakken van de Griekse problemen en de banken. Ook hij wil het noodfonds versterken. Maar volgens Merkel gaat het over meer dan alleen een gezamenlijke munt. Niemand zou te geloven dat een weiteres halbes jahrhundert vrede en welstand in Europa zelfverständelijk is. Het is het niet. En daarom zeg ik, scheitert de euro dan scheitert Europa. En dat mag niet passeren. Vrede is niet vanzelfsprekend, zegt Merkel. Nou, Dat bleek ook wel in Italië vanmiddag. Daar vlogen parlementariërs elkaar in de haren... tijdens een debat over de eurocrisis... en de hervorming van het Italiaanse pensioenstelsel. Later meer daarover. We gaan nu eerst naar Brussel. Daar staat Joris van Poppel voor de deur. Vlakbij de rode loper waarop regeringsleiders binnenkomen. Joris, uh, je hebt al mensen zien arriveren daar... Ja, de Luxemburgse premier, Jonker, die kwam hier zojuist aan. En ik zag net de Deense premier, die stapte uit haar auto en stond stralend de pers uh, te woord. Wat ze zei, dat kon ik niet allemaal verstaan. Maar ja, zij, heeft, uh, zij kan makkelijk lachen natuurlijk, want zij hebben geen euro. Dat scheelt misschien. Maar ronduit <lacht> EU-voorzitter, die zit ook al binnen. Ja, die zit binnen, maar niet iedereen is er. We hoorden net Merkel had een reuze drukke dag in Berlijn. Uh, dat god ook voor Berlusconi. Ja, precies. Uh, Berlusconi had het uh, nogal druk natuurlijk, uh, met zijn, uh, met zijn... overleg over structurele hervormingen, hij heeft hij afgelopen weekend enorm op zijn kop gehad en hij moet nu komen met een geloofwaardig plan. Naarlijks heeft hij een veertien uh, pagina's tekst geschreven en die moet hij voor het begin van de vergadering hier aanbieden aan de Europese Commissie en zijn collega's van de Europese Raad. Maar tot nu toe is er geen brief gezien. Dus uh, we zijn benieuwd, uh, Berlusconi komt altijd als laatste hier uh, binnen bij de hoofdingang. Opnieuw naar zijn, naar zijn Grimas. De laatste keer dat ik hem zag, was uh, afgelopen weekend. En toen liep hij kwaad naar buiten en stond hij te, te schelden en te tieren... op de linkse pers, die het slechte beeld van Italië hebben opgehangen... hier bij dezelfde ingang. Dus ik ben benieuwd met wat voor uh, ja, uh, glimlach hij nu binnenkomt. Ach, glimlach of grimas. Het gaat natuurlijk om de bijeenkomst vandaag. gaat het daar echt van afhangen wat er uitkomt, jongens? Uh, ja, het is heel groot. Het is belangrijk... Sarkozy heeft al gezegd, we moeten de markten geruststellen. We moeten laten zien dat we die euro-schuldencrisis uh, ter baas kunnen. Tegelijkertijd, Juncker hier net bij binnenkomst, die zei... verwacht niet dat we op alle details al antwoorden hebben. Alleen op de hoofdlijnen gaan we een akkoord bereiken vanavond. Dat is de bedoeling. Uh, en de kleine details, die zullen later nog ingevuld worden. En dan is natuurlijk de vraag hoe klein of hoe groot zijn die details. Uh, er gaat hier een gerucht, en dat is nog niet bevestigd... dat er volgende week woensdag 2 november weer een eurotop georganiseerd zou worden. Uh, ik heb het niet bevestigd gekregen alleen de, bij het facilitaire bedrijf... Uh, dat hier alle videocameras organiseert, Die hebben wel bevestigd dat ze al een vraag hebben gehad... van de Europese Raad die hier organiseert. Kunnen jullie volgende week woensdag eventueel? Dus ja, we weten het niet. Het zou kunnen uh, dat het uh, heel laat wordt. kan misschien ook dat ze volgende week woensdag nog op doorgaan. Dat zou dan daar voor de 3.20 zijn. belangrijk ja. moment ook. Want uh, je had het net over de hoofdlijnen... waar ze vanavond uit proberen te komen. Nog even voor de duidelijkheid. Hè? Welke hoofdlijnen uh, zijn er? Welke, welke hoofdzaken moeten, vanavond worden, uh, moeten er vanavond over worden besloten? Nou, het gaat om de eerste plaats op Griekenland. Griekenland heeft veel meer extra geld nodig. Dat bleek afgelopen weekend. Uh, uh, nou, de, dat willen de, de, uh, Nederland en Duitsland en andere landen willen dat niet betalen. Die kijken naar de banken. De banken moeten dat gaan betalen. De banken die heel veel uh, uh, uitgeleend hebben aan Griekenland... die moeten waarschijnlijk de helft van die schuld gaan kwijtschelden. Nou, dat is voor veel banken. Die vinden dat helemaal niet leuk. Daar wordt nu nog over onderhandeld. En die willen, uh, uh, ja, die willen, die willen daar niet helemaal uh, zelf voor opdraaien. omdat ze zeggen, dan vallen wij wellicht om. Dan komen wij in grote problemen. Nou, om dat weer te voorkomen... Uh, gaan ze hier ook spreken over een nieuw vangnet voor de banken. En uh, de 100 miljard zou dat ongeveer uh, omgaan. En uh, de versterking van het Europese noodfonds dat er al is... daar gaat niet meer geld in, maar dat wordt anders ingericht. Waardoor je er wel direct banken mee zou kunnen uh, helpen... direct landen mee zou kunnen helpen... Uh, en op een of andere manier met het geld dat er nu in zit... Daar, nou ja, de slagkracht daarvan vergroten dat je dat effectiever kunt inzetten. Dus het is eigenlijk een soort domino. Het begint bij Griekenland. Om Griekenland te helpen nou ja, moeten er allebei domino's... Nou ja, je drinkt het domino-effect. Het domino-effect. Joris van Poppel, ik zou zeggen... dring je naar voren tussen al je collega's... en we horen van jou als Berlusconi. En de anderen zijn aangekomen. Van Brussel naar Amsterdam, want voor het daar geldt vandaag een samenscholingsverbod. Het houdt verband met berichten die via sociale media zijn verspreid. Daarin worden Turkse Nederlanders opgeroepen om om vijf uur... vanmiddag naar het Museumplein te komen om te demonstreren tegen Koerden. Zondag liep zo'n bijeenkomst in Amsterdam volledig uit de hand. Burgemeester Eberhard van der Laan over het waarom van de maatregel... die hij heeft genomen. Een noodverordening omdat er uh, veel aanwijzingen zijn dat er... Uh allerlei mensen van plan zijn vandaag op het museumplein... ...te komen rellen, zoals zij dat uh, noemen. Uh, we hebben een, uh, een gevoelige toestand in onze stad... ...omdat afgelopen zondag na een demonstratie... Uh, een nare gebeurtenis heeft plaatsgevonden... ...ten aanzien van de Turks-Koerdische gemeenschap. We kunnen niet hebben dat zich dat herhaalt. We hebben vandaag een overleg gehad met de Turkse en de Turks-Koerdische organisaties in onze stad... ...en die hebben gezegd als Amsterdammer willen wij ons er heel erg voor inzetten. Dat we geen escalatie krijgen... die spanningen moeten verminderen. We gaan niet ons conflict uit Turkije importeren in Nederland. Geweld moet sowieso niet. En daarom roepen we mensen op... om niet naar het museumplein te komen. Nou, ik ondersteun dat, als ik het zo mag zeggen... met een noodverordening. Omdat we ons uh, niet die risico's willen veroorloven. Maar uit de noodverordening zou je ook kunnen afleiden... dat u er niet helemaal vertrouwt... dat de achterbank van deze twee organisaties... inderdaad niet gaan komen naar Amsterdam. Nee, maar het zou ook een, een overzicht... Zijn van hun mogelijkheden om te denken dat ze alle Turkse Nederlanders of alle Turks-Koerdische Nederlanders uh, in de hand hebben? Uh, ik moet hier mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Want ik neem aan dat u dan op basis van wat u zegt. aanwijzingen hebt dat er wel degelijk rellen mogelijk kunnen plaatsvinden in Amsterdam. Ja, vanmiddag. maar dat, dat heeft u ook, want ze zijn uh, op de sociale media uh, uitvoerig uh, te lezen, die je uh, oproepen om hier te komen rellen. Uh, dus dat is, dat is een belangrijke reden om dat uh, vandaag zo te doen. Waarom alleen het museumplein? Ik kan me voorstellen dat mensen elders in de stad dan alsnog hun slag willen slaan. Nou, er is opgeroepen om naar het museumplein te komen. Dus daar is de verordening op toegespit. Natuurlijk ook de omgeving van het museumplein. Dat is gespecificeerd in de verordening. Maar de oproep had duidelijk betrekking op het museumplein. Maar waarom alleen het museumplein? Waarom gaat er niet verder ook in de stad kijken om daar eventueel mogelijk geweld te beteuren? Nou, U mag erop vertrouwen dat als, als wij aanwijzingen krijgen dat, uh, dat men over... ...plein X of Y begint te praten... ...dat de noodverordening dan eventueel kan worden uitgedraaid. Denkt u dat dit voldoende is om op korte termijn mogelijk geweld te voorkomen? Of is dit een signaal voor wellicht problemen later in de week of volgende week? Nee, onze inzet is er natuurlijk op gericht om de spiraal om te draaien. Om de spanning in de stad te verminderen samen met die organisaties. Daar is het woord harmonie gevallen. Er hoort hier harmonie te zijn tussen de mensen van verschillende afkomsten... Um, en geen import van die enorme spanningen die daar in, in Turkije over bestaan. Um, maar er is geen garantie dat dat meteen in één keer lukt. Alleen we beginnen bij het begin en dat is nu uh, vanmiddag. De burgemeester van Amsterdam, meneer Van Laan, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan we naar Matthijs van der Wiel. Die is bij het Museumplein waar dat uh, samenscholingsverbod voor geldt. Matthijs, uh, hoe ziet het eruit bij jou nu op dit moment? Het is helemaal leeg. De gasmat. demonstranten, als ze al zouden komen... als ze niet gehoord zouden hebben van de noodverordening... die krijgen heel weinig kans. Want alle toegangen tot het gasveld... die zijn afgezet met politiebusjes, ME-busjes. En de ME staan buiten. De helmen liggen nog binnen, maar ze zijn in staat van paraatheid. Politie te paard ook. En heel veel agenten met pet en een geel hesje... om hier eventuele demonstranten terug te sturen. Dat gebeurde net ook even. Ik heb er maar twee gezien. Een meneer en een mevrouw die uit Haarlem waren gekomen om het te demonstreren tegen de PKK met een rode Turkse vlag opgevouwen in de hand. Nou, Ze hebben niet eens de gelegenheid gekregen om die uit te vouwen. Ze werden meteen door de politie geïnformeerd dat de demonstratie niet doorging. Uh, dat gebeurde in het Turks trouwens. Een agent uh, van Turkse afkomst was er om dat even uit te leggen. En die zijn toen teruggekeerd naar Haarlem. Dus de politie staat hier. Uh, heel veel politie aanwezig. Maar hoeft voorlopig niet te doen staat te genieten van de herfstzon hier op het museumplein. Net als uh, Matthijs van der Wiel. Straks heeft de extra aandacht voor gemeenten... met veel Marokkanen en Antillianen de afgelopen jaren geholpen. Bij de AMB voor verkeersinformatie. René Passet. Eigenlijk maar twee files die er uitspringen van de 28 die er staan. De dagelijkse drukte natuurlijk in de Randstad. Bij Rotterdam is het de drukst. Maar op de A58 staat toch wel de langste file van dit moment. Van Tilburg naar Eindhoven tussen Morgestel en Best... 13 kilometer na een ongeluk. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Dus het is verstandig om voorlopig om te rijden via Den Bosch. De route via de A65 en de A2. Net als gisteren zijn er werkzaamheden op de Duitse A4. En dat merkt je ook op de Nederlandse A76. Geleen naar Aken, want er zat file tussen knappen Tenesse en de Duitse grens. 5 kilometer. Omrijden kan bijvoorbeeld via Venlo. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De 18-jarige Mauro Manuel mag niet in Nederland blijven. Dat heeft minister Leers van Immigratie en Asiel meegedeeld aan de Tweede Kamer. De Angolese Mauro kwam naar Nederland toen hij 9 jaar was. Zijn ouders hebben hem destijds op het vliegtuig gezet. Hij kwam terecht bij een pleeggezin in Limburg en wil hier niet meer weg minister Leers over zijn besluit. Gelegen, ...natuurlijk wil je kijken, maar ik ben wel een minister... die ook moet staan voor de integriteit van dat beleid. Wat ik voor meneer Mauro doe, meneer Manuel, moet ook gebeuren voor anderen. En dat is het probleem. En op een gegeven moment moet je ook gewoon consequent durven te zijn. Consequent durven te zijn, minister Leers. Nou, Carla van Os van Defense for Children kent Mauro Manuel... en het gezin waar hij woont goed. Ze begeleidt hem ook geregeld bij media optredens. Mevrouw van Os, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u contact met hem of zijn familie gehad... na deze mededeling van minister Leers? Ja, we hebben elkaar even gebeld. En de familie is natuurlijk uitermate uh, geschokt over dit slechte nieuws. Dat hadden we ook echt niet meer verwacht... na alle steun die er is uitgesproken door iedereen. En u had het echt niet aanzien komen en de familie ook niet? Nou, niet aan zou inzien komen zou ook een beetje naïef zijn. Want minister Leers heeft natuurlijk steeds gezegd dat hij er niet voor voelt. Maar de maatschappelijke steun van zowel politieke partijen... als allerlei maatschappelijke groeperingen en lokale politieke partijen... noem maar op, was zo massaal dat we toch hoop hadden... dat Leers van gedachten zou veranderen. En Misschien ook wel door de Tweede Kamerfractie van het CDA. Die heeft vandaag gezegd, ja, als het zo ligt, als minister Leers dit zegt... dat er geen mogelijkheden zijn, dan sluiten wij ons bij hem aan... Had u daarop gerekend? Nee, dat verbaast me heel erg, omdat ik denk niet dat er een andere mening is ontstaan bij het CDA... over uh, dat Mauro recht heeft om hier te blijven. Maar dan is er kennelijk een andere mening gekomen over het politieke uh, gestel op dit moment... en, en de, de politieke ruimte die er is. En dat stelt me enorm teleur, want het gaat helemaal nu niet meer over de kinderrechten... en de rechten van, van Mauro en zijn ouders. Uh, maar over het politieke spel wat hier gespeeld wordt. Nu wil Kathleen Ferrier nog wel overleg met haar CDA-fractie. Zij is Kamerlid van het CDA. En dat wil ze voordat het Kamerdebat er is, morgen. Uh, heeft u misschien met haar contact gehad vanmiddag? Ik heb haar zelf uh, nog niet gesproken, ik hoop dat het nog gaat gebeuren, maar uh, we hebben wel al in het algemeen een oproep onder CDA-leden uitgezet uh, om, om uh, te laten weten dat ze het hier niet mee eens zijn. Want, want denkt u dat zij misschien nog iets kan betekenen voor u? Nou ja, het CDA heeft denk ik toch de sleutel in handen en ik... ik het zou mij heel erg verbazen als het CDA en de CDA-leden en CDA-achterban het hierbij laten zitten. Want die hebben het altijd juist voor Maro opgenomen. Er is ook nog een partijcongres van het CDA. Daar gaat u ook iets proberen? Nou, dat was het plan, omdat het debat naar dinsdag uh, verplaatst zou zijn. Maar nu dat uh, morgen al plaatsvindt, uh, moet ik daar nog even opnieuw over nadenken... Ja. wat we daar nog kunnen doen. Dinsdag zijn wel de stemmingen in de Tweede Kamer. Uh, er was al die tijd ook nog een optie om een studievisum aan te vragen... vanuit Angola, om dan weer terug te keren naar Nederland. Voor Mauro, is dat nu ook van de baan? Ja, dat zou een hele lastige optie zijn voor Mauro. Omdat zijn uh, opleiding daar gewoon niet aan voldoet. En zijn opleiding is ook al uh, uh, over een jaar weer afgelopen. Dus dat, dat zou een buitengewoon ingewikkelde optie zijn. Kan hij dan niet een andere opleiding kiezen, denk ik, even praktisch? Nou, dan moet hij een hogere opleiding. En dat, dat moet je maar net in je mars hebben. En dat, dat is niet zo, in dit geval? Nee, Mauro zou gewoon lekker aan het werk zijn nu. Als hij een verblijfsvergunning zou hebben, dat is helemaal niet iemand die graag studeert. En als de Tweede Kamer nu zijn vertrek niet tegenhoudt... dan wil de advocaat van uh, Mauro naar het Europees Hof. Dat kan natuurlijk wel eens jaren duren. Moet hij in die tussentijd wel naar Angola of mag je dan hier blijven? Nou, we gaan dan zeker proberen om uh, het Hof te vragen om een interim measure af te kondigen. Dat betekent dat Nederland gevraagd wordt om het uh, uh, uit te stellen, om uh, Mauro uit te zetten. Alleen dat is heel moeilijk, uh, eerlijk gezegd. Dat doet het Hof uh, niet gauw of eigenlijk bijna nooit. En als de Kamer hem hier niet laat blijven en het hof komt ook niet met zo'n maatregel. Binnen welke termijn moet hij dan Nederland verlaten? Ja, dan, zal er, uh, dan zullen de papieren opgevraagd moeten worden. En dan, uh, ik neem aan dat hij niet zo'n hele strakke deadline krijgt... maar dan moet hij gewoon stappen gaan zetten. Ja, maar niet zo'n hele strakke uh, deadline? Wat, wat is gebruikelijk in zo'n geval? Heeft u daar een idee van? Moet hij volgende week terug of, of over drie maanden? Nou, gebruikelijk is een termijn van 28 dagen om je vertrek te regelen. En nog even de optie van... Uh, Adoptie is dat is ook helemaal geen mogelijkheid meer door zijn pleeggezin. Nee, dat uh, nu is hij zij inmiddels 18 is, het sowieso geen optie meer. Maar dat is eerder geprobeerd en dat kan uh, is gewoon heel erg lastig, omdat er, uh, omdat die moeder wel in leven is natuurlijk. We zien dat uh, daar in het vreemdelingenrecht dan heel erg uh, terughoudend mee wordt omgegaan. We hebben wel een aantal lengsademende aan jaar vreemdelingen kennen we die geadopteerd zijn door hun pleegouders. Maar bij die uh, jongeren stond dan duidelijk vast dat de ouders niet meer in leven waren. En dan, uh, dan wordt er toch wel wat anders naar gekeken. Ja, zoals u al zegt, minderjarig is hij niet meer. Dus als ik het mag samenvatten, dan is het uh, alle ballen op het CDA de komende uren. Ja, zeker. En ik uh, heb wel goede vertrouwen in de achterban van het CDA... dat hij zich gaat laten horen. Want dit is natuurlijk iets wat, wat helemaal niet past bij een partij als CDA... om dit te laten gebeuren. Nou, die opvatting van u gaat u uh, ze in ieder geval duidelijk maken. Mevrouw van Os, dank voor uw gesprek van Defense for Children. Graag gedaan. En later deze uitzending hoort u Kathleen Ferrier van het CDA. We hadden het al over haar met een reactie op uh, het besluit van minister Leers. 9 voor 5, dus tijd voor Marco van Roef. Marco, dit weerbeeld is uh, wat jullie bij de weerredactie saai noemen. Waarom? Ja, een beetje wel. Ja, er gebeurt gewoon heel weinig. Hè. Het is allemaal heel rustig weer. En uh, dan is eigenlijk uh, nog maar één vraag uh, geldig in dit jaargetijde. Ontstaat er s'nachts mist? En gaat het over in laaghangende bewolking? En lost dat dan eventueel op? Want dat is eigenlijk de hamvraag waar we de komende dagen steeds mee te maken hebben. Maar Kijk eens even naar het weerbeeld van vandaag <tus> in het land. Nou, vandaag hadden we lange tijd bewolking, zeker in het midden en noorden van het land. In het zuiden is het grotendeels zonnig gebleven. Inmiddels begint de bewolking het land te verlaten en klaart het op steeds meer plaatsen op. En dan zie je ook meteen dat de temperatuur flink oploopt. Het is in het zuiden gewoon 14, plaatselijk zelfs 15 graden geweest. En dat wat? is best zacht. Want dat is inderdaad wat opvalt hè? voor ja. eind oktober, dat de temperatuur hoog is voor de tijd van het jaar. De... Ja. Dat is zacht. Ja, 12 tot 14 graden is een beetje normaal. En wat we vandaag zien, is dat we daar al iets boven zitten. En dat die temperatuur de komende dagen, nou nog wel twee, misschien wel drie. Graden weten winnen en dan zou het in het zuiden maar zo eens keer 18 graden kunnen worden. Uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk weer. Er staat ook weinig wind morgen nog niet overigens, maar de dagen die volgen wel. En is het is gewoon erg rustig weer. En als het dan mee zit met die zon, ja, dan heb je eigenlijk prachtig maar bijna nazomer weer. Ja, En die omslag die komt dan pas na het weekend? Ja, en het is ook niet een hele duidelijke omslag. Ik denk dat we vanaf maandag rekening moeten houden met weer enige kans op neerslag. Maar dat zijn niet meteen hoogstbuien en helemaal verregende dagen. En de temperatuur blijft voorlopig ook nog wel aan de hoge kant, denk ik. Marco Verhoef, dank je wel voor dit uh, mooie herfstbericht. Het is nog niet gelukt om het aantal schoolverlaters en werklozen onder Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders te verminderen. Terwijl het een van de belangrijkste doelen was van de aanpak van problemen met jongeren in de 22 Marokkanen en 21 Antillianen gemeenten. Wel is het aantal verdachten onder deze groep gedaald. Dat blijkt het onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verslaggever Theo Verbrugge ging eens kijken bij een project voor criminele jongeren in Tilburg. Ik ben op bezoek in de flat van Jovan. Hij zet thee voor me. Jovan is 18 jaar van Antilliaanse afkomst en is de fout ingegaan. Gevangenis en nu leert hij onder begeleiding hier 24 uur begeleiding per dag zelfstandig te wonen. Ik mag van de leiding niet vragen naar zijn verleden, maar wel hoe het hier gaat. Uh, het wonen bevalt hier op zich best wel goed. Ik ben in de gekomen Ik had een moeilijke periode toen. Nou, de begeleiding is hier oké. Okay. Uh, ik heb uh, mij er uiteindelijk weer te vinden. Ja, ik stroom over een paar dagen positief uit, dus dat is toch wel. Uh... Ik stroom positief uit, wat betekent dat? Ja, yes, jongens, die komen hier natuurlijk en die gaan niet, ze gaan niet altijd positief weg. Dus er gebeurt iets waardoor ze ja, waardoor hier niet volhouden en hierdoor weg moeten. Ik bedoel, ik heb ook tegenslag gehad, maar ik bedoel, ik ga, uh, over zes dagen ga ik op mezelf wonen. Dus, uh... In het uh, kantoor kijken we naar een uh, beeldscherm... waar we uitzicht hebben op de trappenhuizen, de buitenkant van uh, de flat. Het is een flat ja, echt aan, aan, aan de rand van Tilburg, ver van het, uh, van het centrum. Uh, Frans Winkels, maar die jongeren die komen hier allemaal wel uit de buurt. Ja, het is uh, een voorziening die speciaal opgezet is voor Tilburgse jongeren... of uh, jongeren die uit de regio komen. En wat voor soort jongeren zijn het? Nou, het zijn jongeren die uh, allemaal een straf hebben gehad. Dus in detentie zitten. En in de laatste fase van detentie begeleid worden om weer terug te keren in de omgeving waar ze vandaan komen. Nou zitten daar ook Marokkaanse jongeren bij? Dat kan, ja. Die zitten erbij? Ja. Daar is apart geld ook voor vrijgemaakt... voor Marokkaanse jongeren om uh, begeleid te worden. Daar maken jullie ook gebruik van, van dat geld. Ja. Maar nou zeggen jullie, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Apart aandacht voor Marokkaanse jongeren die in de fout zijn gegaan. Nou, het blijkt in de praktijk dat de problematiek waar je tegenaan loopt... veel algemener is dan dat we altijd gedacht hebben. Het is vaak problematiek die terug te voeren is op een problematische thuissituatie, dus een gezinssituatie waar problemen zijn. Op middelengebruik. Op bijvoorbeeld uh, foute vriendjes. Uh, of het niet afmaken van je opleiding. Uh, daardoor geen werk hebben, geen huisvesting. Schuldenproblematiek. En dat zie je vaak uh, bij heel veel meer doelgroepen dan alleen maar Marokkaanse en Atuliaanse jongeren. Wordt er in andere gemeentes waar ze ook problemen hebben met Marokkaanse jongeren hetzelfde gedacht als hier in Tilburg? Ik merk wel in de contacten die ik zelf heb, zowel bij de organisaties waarmee we samenwerken in het zorg- en Veiligheidshuis, maar ook in andere steden, dat deze conclusie toch wel steeds algemener gedragen wordt. Hm. En natuurlijk moet je af en toe wat specifieks doen voor een Marokkaanse jongere of voor een Antilliaanse jongere. Bijvoorbeeld Antilliaanse jongeren die naar Nederland toekomen, die moet je echt anders opvangen, want die hebben een andere familierelatie dan bijvoorbeeld autochtone jongeren. Nou is, neem ik aan, ook wel, toch wel de grootste groep bij die jongeren ook vaak Marokkaanse, uh, Antilliaanse jongens die in de problemen zijn gekomen? Ja, het, het is natuurlijk uh, nog steeds zo, dat uh, ook vanuit statistieken, je kunt zeggen dat de vertegenwoordiging van zeg maar, die doelgroepen in de criminaliteit nog steeds te hoog is. In vergelijking met andere doelgroepen. Dus we hebben daar nog steeds wel een probleem. Maar, maar je moet ze niet apart behandelen, zegt u? Nee, mijn stelling is inderdaad dat als je kijkt naar de problematiek, dat die veel algemener is dan alleen maar terug te voeren op wat culturele aspecten. Dat wil niet zeggen dat het geen probleem meer is, want er komen nog steeds te veel jongeren in de problemen. En daar moeten we ook echt iets mee doen. Alleen het specifiek labelen van deze twee doelgroepen, daar blijkt nu uit de praktijk dat het veel minder nodig is omdat de problematiek algemener is. Ja, ik heb jongens meegemaakt die precies hetzelfde waren als ik. Dat, dat waren gewoon hartstikke normale jongeren. Maar ja, iedereen maar in zijn leven. De ene maar groter dan de ander. En jij gaat ze niet meer maken? Ik probeer het niet in ieder geval. <laughs> En veel van de gemeente en het ministerie zijn positief gestemd over de speciale aanpak voor Marokkanen en Antillianen. Ze hebben vooral dit jaar veel vooruitgang geboekt, zeggen ze. En die vooruitgang is nog niet in de cijfers van dit onderzoek terug te zien. Het is drie voor vijf. Na vijven zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan meer over de Eurotop. De regeringsleiders en andere belangrijke spelers in de schuldencrisis komen één voor één binnen in Brussel. Angela Merkel arriveerde net. Zij zei dat het werk nog niet gedaan is toen ze binnenging. Maar ze hoopt vandaag wel een stuk verder te komen. Die arbeid is nog niet gedaan. Maar ik geloof alle reizen heute hier. met dem ziel om een ganz stuk verder te komen. Bij de wachtbeteiliging? Weiter ja, te komen, verder te komen. Kort daarna reed de wagen van een andere belangrijke vrouw voor, Christine Lagarde, de baas van het IMF. Zoals kort van stof, iedereen is van goede wil zei ze. Iedereen heeft de intentie om het met veel goede volonté Dat is wat constateer. En dan mochten we het mee doen, de honderden journalisten bij het gebouw in Brussel. Als u denkt waar het nou ook weer precies over verwijs ik graag door naar onze website nos.nl. Daarop een uitgebreid verhaal van onze correspondent Chris Ostendorf in Brussel, waarin hij de scenario's gaat. kwijtschelden, reserves, noodfonds, Europese Centrale Bank. Op onze site nos.nl. En na vijf uur dus nog veel en veel meer vanuit Brussel. Vanavond, BNN Today. Mag ik dan mee bij die laatste? Nee, bij zo'n Allen mag je niet mee. Die doe ik liever zelf. Uh, Britt. <laughs> ja, dat dacht ik al. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, ik ken het wel van je hondje die je gewoon even opknoopt Of in ieder geval opknoopt. <laughs> er, er, ergens aan vastknoopt. Nee. Luister en kijk mee op radio1.nl. Het lijkt een beetje Tom Cruise. Dat zal hij leuk vinden dat uh, je dat zegt. <laughs> <laughs> ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voor een 7-8 cruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of hollandamerica.nl. NRC presenteert The Best of Blue Note Jazz. 15 originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl. jazz Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen.